Twee uur. Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. De economische groei in Europa zet voorzichtig door. De Europese Commissie verwacht voor dit jaar een gemiddelde groei van 1,7 procent. Dat is iets meer dan eind vorig jaar nog werd voorspeld. En het is voor het eerst sinds 2007 dat de economie in alle EU-landen weer zal groeien. Al is het een matige groei, al dus de Commissie. Staatssecretaris Steven komt voorlopig niet met aanpassingen in het beleid rond draagmoeders. Maar hij wil misstanden wel aanpakken, zei hij tegen een kritische Tweede Kamer. Teven verwees in een debat vaak naar een staatscommissie. Die commissie doet in opdracht van het kabinet onderzoek naar allerlei vraagstukken rond ouderschap. En daarbij komen ook draagmoeders aan de orde. Teven benadrukte dat het om een onderwerp gaat met veel ethische en juridische kanten. En daarom wilde hij het rapport afwachten. Dat is waarschijnlijk volgend voorjaar. Onder meer regeringspartij PvdA vindt dat...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 Al-Qaeda zegt dat een belangrijke leider van de organisatie is gedood in Jemen. Dat meldt het Franse persbureau AFP. Het zou gaan om Harit Al-Nadari. Hij juichte in een audioboodschap de moordpartij bij het satirische tijdschrift Charlie Hebdo toe. En ook dreigde hij met nog meer aanslagen in Frankrijk.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 Het begin is eraf, de kop is eraf. En dit was uh, Dusty Springfield met In Private. En natuurlijk uit het jaar 1990. Wat gaan we doen deze vier uur? We gaan u uh, trakteren op nieuws uit het jaar 1990. Lokaal, nationaal en internationaal. En uh, met muziek uit dat jaar. Uit de top 100 van dat jaar. Dus alleen maar knijters en klasbakken van platen. En Hans die gaat ons even uh, meenemen naar uh, wat we allemaal gaan doen in die paar uur. Nou, we gaan... Om half, vijf, om half vijf gaan we Mandy Schorel, de, de, de column van Mandy Schorel krijgen we dan. En om kort over vijf gaan we terug naar het nieuws van 1990. Of het, eh, neem me niet kwalijk, het, het weer van 1990 en het weer van het moment van het weekend. En om half zes krijgen we een van de oprichters van ZOO, Rob Harms, bij ons in de studio. En die gaan we eens eventjes helemaal het vuur aan de schenen Dat liggen. denk ik wel, ja. Over hoe dat allemaal is gegaan, toen de tijd. Want we hebben, jij hebt het uitgedraaid en... Uh, een tiental A4'tjes over het ontstaan van ZOO en ZFM. En uh, dat was smul, hoor. Dat was behoorlijk smul, ja. <laughs> dus dat gaan we allemaal horen. Ja, het lijkt wel goede tijden, slechte tijden. Ah, oké. Okay. Gaan we door met de volgende plaat uit 1993. Hier zijn de New Kids on the Block. En tonight. Muziek Boulevard, Regio Nieuws. En het Regio Nieuws dat komt natuurlijk uit 1990. En Hans gaat ons even meenemen naar een fenomeen... waar hij ook enkele keren met zijn dochter aan heeft meegedaan. Ja, wat gebeurt er 1 januari? Uiteraard 1 januari, de traditionele nieuwjaarsduik in Zandvoort. En ik lees hier dat er waren er toen 60. Ikzelf heb in 1981 met mijn dochter meegedaan. Vijf jaar achter elkaar... En ik kan het vertellen, het is behoorlijk koud. En uh, ja, wat ik zou lezen in, in 1990... dat nog steeds ook van Batenburg uh, dat organiseerde. En dat was toen de tijd ook al. En volgens mij doet hij het nog steeds. Mok dus, doet het nog steeds. Nog steeds, ja. Ook, die gaat gewoon lekker door. En er staat inderdaad... de koude duik is niets voor kantoorlieden. En inderdaad, het is niets voor kantoorlieden. Dankjewel. <laughs> <laughs> ik was vroeger kantoor... Oh, dus, eh, daarom heb jij nooit meegedaan natuurlijk. Daar, was, dat zal het zijn, ja. Hier <laughs> komt Mariah McKee. Oké, okay, ze komt niet, nou dan komt er een ander. Manifest. Lyrics are lit. Hyper, hyper, snap, made hyper. Beat to the brain like a bullet from a sniper. Win, no loser, smooth like a cruiser. Beat the beat down. I'm the beat cruiser. On to off to off, on and on. This is the new, new breed of rap song. To the GOP, yes, the top. I rock the spot hot. To be or not to be, yes, it be. MC Turbo Beats. To the beat, yes, it's party. Peace of mind, time to unwind. Chip and dip, flip the hip. Now dip to the techno house of hip.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 Up and down, you spin around, Your check your sound, hands in the air, feet on the ground Party hard, hard not to party, moving close Body to body, I go right here, I go right here, I go, right here, I, go, I, go, I, go, I go right here. Turbo, jam the jump, jump, jump, jump, jump and jam. Call to snap and snap in command. To the point, correct and exact. This is the call of snap. Dat was High Power and the Cult of Snap. En we kondigden net Mariah McKee aan met uh, Show Me Heaven. En toen wilde ze eigenlijk nog niet, maar uh, ze heeft het nu haar angst overwonnen. Hier komt ze. In de Zandvoortse krant van 4 januari maakt een teler plaats voor het bungalowpark van Grandorado. Hij, uh, hij heeft alles in de, in de fik gestoken, als ik het goed begrepen heb. en uh, Het ging in rook op. en, uh, en ja, Hij moest plaatsmaken en er kwamen sportvelden en het circuit uh, betreffende circuit sportvelden en Crandorado Park. Het landje van Visser moest wijken voor fase 2 van het bungalowpark. Ja, dat, uh, iedereen moet wijken, denk ik, voor een bungalowpark. Maar het is voor Zandvoort waarschijnlijk wel een hele goede zaak geweest... dat er een bungalowpark gekomen is. Zeker voor het toeristische uh, verkeer? Ja, dat denk ik ook. Dat oh. denk ik ook ja. Ja, en, en daaronder staat ook nog iets over een, een planologische ontwikkeling. Hoe het dorp eruit ziet, hangt er van af. Hoe de winkels zijn ingericht, hoe de gevels erbij staan... en of men streeft naar kwaliteitsverbetering. Ja, we zijn al een paar jaar beter, zeggen ze. Voor de ontwikkeling van de kuststrook. Ja, daar zijn ze waarschijnlijk nog mee bezig. Ja, daar blijven ze mee. Het ja, ja, ja, ja. is een constant verhaal voor ja, ja, ja, ja, verbetering. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, dat is het constant. Oké, okay. goed, gaan we door met muziek en we gaan er nu even stevig tegenaan met Gary Moore en Albert King. Oh, Pretty Woman. Oh. De London beat met I've Been Thinking About You... en die hebben we speciaal gedraaid voor alle luisteraars... die onderweg zijn in de auto. We gaan het nu even... Vooral, eh, vooral Ruud, hè? Ja, oh, die zouden we niet noemen, toch? <laughs> maar, maar in ieder geval, we zouden het over schaken gaan hebben. Dus ik zou zeggen, Hans, E2, E4. E2, E4. Donderdag 4 januari, uit de krant van 4 januari... staat er, januari wordt een zeer drukke schaakmaand. Voor de Zandvoortse schaakclub zal januari 1990... een zeer drukke maand worden. Veel schaakevenementen staat op het programma. Behalve de voorbereiding op het Holland Casino Zandvoort-toernooi. het zaterdag 10 februari in het Elysee Beach Hotel plaats vinden zullen diverse plaatselijke toppers trachten de benodige successen te boeken. En er staat ook nog iets over oliebollen. Daar moet ik eens even zoeken. Oliebollen, oliebollen. Met, met roze, nee? Ja, Nee, nee, zonder. zonder oliebollen voor de ZVM-junioren. Vorige week woensdag kwam de jeugd van Zandvoortsmeeuwen... geheel aan haar trekken tijdens de zogenaamde zaalvoetbal oliebollentoernooi. De voetbalvereniging Zandvoort Meeuwen organiseerde daar voor eigen jeugd... een prachtig onderlinge zaalvoetbaltoernooi. Natuurlijk waren er oliebollen aanwezig. Dit was het sportonderdeel met schaken en zaalvoetbal. Kijk, kan allemaal <laughs> niet al, op vandaag. <laughs> en hier is dus in excess met Suicide... Nou, blond. Zullen we het daarop houden? Famous. Doen we. Dank u. <laughs> Herkenbaar stem. Dit was Elton John met Sacrifice. En hier is Hans. Ja, 11 januari. Uh, van Westerlo, kandidaat wethouder van de Partij van de Arbeid. Ik ben ontzettend blij. Ik heb het niet gedacht dat ik ooit zou kunnen gebeuren. Janette van Westerlo kan haar geluk en haar verbazing niet op. Nadat de Zandvoortse afdeling van de Partij van de Arbeid... haar maandagavond had aangewezen als kandidaat voor de wethouderschap. Na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. De door de Groslijstcommissie voorgedragen... Gert Tone trok zich teleurgesteld terug. En daaronder staat een, een, een berichtje... wat eigenlijk gewoon in 2015 gebeurd zou kunnen zijn. Fransen vast na schietpartijen in de duinen. Vorige week donderdag zijn drie verdachten met de Franse nationaliteit aangehouden. En vastgezet nadat ze in de duinen aan de Bre Brederoostraat met vuurwapens geschoten zouden hebben. Nou, het zou zo in deze tijd gebeurd kunnen zijn. Ah, en ah, <laughs> en nou, de KNA in 1990. Daar hoeven he? we niet voor terug in de tijd? Daar hoeven we hè, niet nee? voor terug, nee. Nou is dat. Maar met de muziek wel. Hier is uh, de volgende groep, Roxette. Met, uh, wat hoor je dat ook alweer? Nou? Nou? No? It must have been love. Denk het wel, hè? Dank ja, u To Z or not to Z. There is no question. ZFM. What are you looking at? Die haar nog niet hadden herkend. Dit was Madonna en Vogue en dit is Hans. Ja, daar ben ik weer. Nog steeds zitten wij in januari. En dat is toch wel een, een berichtje wat ik u niet wil onthouden. De in Zandvoort al onbekende Henny Hilderink is afgelopen vrijdag, en toen, was het, toen stond het 11 januari in de krant, afgelopen vrijdag op 70-jarige leeftijd in het Elisabeth Gasthuis in Haarlem overleden. Hennie Hildering, die in de jaren dertig met zijn ouders van Amsterdam naar Zandvoort verhuisde... heeft in deze gemeente een zeer actief bestaan geleid. Met enerzijds zijn parfumeriezaak in de Kerkstraat. Anderzijds met een fors aantal bestuursfuncties. Zo was hij jarenlang voorzitter van de, ter eervoorzitter van de toneelvereniging, Willem Hildering, Wim Hildering. En de, die is er nog steeds, die Wim Hildering. En ik heb nog een leuk, leuk berichtje gevonden en dat is... Eigenlijk heel, heel grappig. De, de woningbouwvereniging Eendracht maakt macht. Voor de leden komen beschikbaar in januari... een eensgezinwoning aan de Van der Molenstraat 80. En de huur schrikt niet 353 gulden per maand. En dan heb je een woonkamer met drie slaapkamers. Tegenwoordig huur je daar niet eens meer een garagebox voor. Dus moet je nagaan. Wat is er gebeurd met die prijzen van die huizen allemaal? <lacht> Ja. Ik, kan, ik kan me die bedragen niet herinneren, tenminste. Nee, ik ook niet, hoor. Had je nog iets over de Bagwan? Uh, die die, die, die, de leider van de Bagwan is op 19 januari in 1990... in Poena is hij overleden op 58-jarige leeftijd. En de Bagwan stichtte in 1974 het Poena, een commune... waar hij als guru lezingen gaf over spiritualiteiten... die door duizenden in hun oranje rood-oranje geklede leerlingen... van de Sina Jansis werd bezocht. En daar hebben we van die belletjes hadden zin. Ja, handen, weet ja. ja. Hani Krishna, Hani ja, Homo of iets. Juist die. Ja. <laughs> Dat was hem. Dat was hem. Dat was hem. En dan gaan we van de jaren negentig toch nog even naar de jaren zestig. Want de volgende plaat, die heet Summer of 69. Dit is Brian Adams... Ja, en 8 februari wordt de ZOO opgericht. De Zandvoortse Omroeporganisatie. Dus dat is eigenlijk voor ons heel belangrijk. Er wordt dringen op de Zandvoortse ether. Op dit moment hebben zich al drie instanties gemeld... als gegadigden voor een lokale omroep in Zandvoort. Omdat er maar één zendvergunning wordt afgegeven... moet de gemeente binnenkort advies uitbrengen... aan het commissariaat voor de media. Afhankelijk was alleen de Zandvoortse Omroeporganisatie... die deze week officieel een stichting geworden is... dat was 8 februari 1990... bekend dat zij in Zandvoort wil gaan uitzenden. Nu blijkt dat er nog twee gegaden te zijn. Jongerenomroep Kennemerland en de Branding. Tot nu toe meer bekend in Heemstede en Bennebroek... waarbij zij vooral gekarakteriseerd gekar, worden als zieke omroep. En dan hebben we 11 februari wordt Nelson Mandela, geboren in 1918... voorvechter voor de afschaffen van de apartheid in Zuid-Afrika... na 27 jaar gevangenschap door de Zuid-Afrikaanse regering in vrijheid gesteld. In 1962 werd Mandela gearresteerd... en op 12 juni 1964 tot levenslange gevangenschap veroordeeld... vanwege zijn leiderschap van de speer van het volk. De, muziek, de mu militaire vleugel van de sinds 1960 verbonden vrijheidsbeweging, de ANC... En aan Ant uh, Mandela die zat van 1964 tot 1962 of 1982 gevangen uh, op het Robben-eiland, een gevangeniseiland voor de kust van Kaapstand. En in 1982 werd hij overgeplaatst naar de Polsmoor Maximum Security Prison in Tokai. En la de laatste zes jaar van zijn gevangenschap uh, bracht Mandela door in de Victor Prison. Tot zover. Het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.